7 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Bij een aanslag op een synagoge in Californië is een vrouw om het leven gekomen... en zijn drie mensen gewond geraakt, onder wie een meisje en de rabbijn. Een man van 19 is opgepakt. Hij zou het vuur met een semi-automatisch wapen hebben geopend... in de synagoge in Poway, iets boven San Diego. Daar werd de laatste dag van het Joodse paasfeest gevierd. De verdachte werd kort na de aanslag opgepakt. Hij had zelf de politie gebeld. Volgens Amerikaanse media had de dader voor zijn daad... een manifest met racistische taal en citaten uit de Bijbel online gezet. Daarin zegt hij ook vorige maand een brand te hebben gesticht in een moskee. De eerste Nederlanders die zijn teruggehaald uit Sri Lanka... zijn gisteravond geland op Schiphol. Het waren er 77. Buitenlandse Zaken haalt alle drie tot 400 Nederlandse toeristen terug... vanwege de aanhoudende dreiging van aanslagen in Sri Lanka... Daar is ongeveer vijf dagen voor nodig. Op paaszondag kwamen er ruim 250 mensen om het leven... bij aanslagen op kerken en hotels. De afgelopen dagen hebben de, het Sri Lankaanse leger... en de politie verschillende invallen gedaan... waarbij meerdere doden vielen. In Amstelveen is een jongen tijdens Koningsdag zwaar gewond geraakt. De politie zegt tegen de regionale omroep NH... dat er waarschijnlijk een raam op hem is gevallen. Het gebeurde in de buurt van een podium waar optredens waren... De jongen van ongeveer 15 is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. De Spanjaarden gaan vandaag voor de derde keer in vier jaar tijd naar de stembus. Het zijn vervroegde verkiezingen na de val van de regering Sanchez begin dit jaar. Er doen meer partijen dan ooit mee. Vooral de opkomst van de nieuwe rechtspopulistische partij Vox valt op. Het weer, er trekken buien over het land. In de loop van de middag worden die minder... Verder schijnt de zon af en toe, maar met een graad of 13 blijft het fris. Vanaf morgen minder wisselvallig, met af en toe zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 needs you cool Are you cool You so you say it's not okay to be gay, well, I think you're just.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 Op 106.9 FM. Strong Jingao.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 of water across the deep blue ocean under the open sky oh my baby i'm trying boy i hear you.